met het NOS Journaal. Een buschauffeur in Rotterdam is gistermiddag mishandeld in een volle lijnbus. Hij werd tot twee keer toe aangevallen door dezelfde passagier... terwijl hij de bus probeerde te besturen in Rotterdam Overschie. De verdachte is na de mishandeling uitgestapt en weggerend. De mishandeling is door een passagier gefilmd. Hoe het met de chauffeur gaat is niet bekendgemaakt. In Islamabad zijn de gesprekken over een langdurig bestand tussen Iran en de VS bezig. Volgens het Witte Huis onderhandelt de Amerikaanse delegatie... rechtstreeks met de Iraanse delegatie onder toeziend oog van bemiddelaar Pakistan. De Amerikaanse delegatie bestaat onder meer uit vicepresident Vans. Voor Iran zit onder meer de minister van Buitenlandse Zaken aan tafel. Het Israëlische leger zegt dat het vandaag meer dan 200 doelen in Libanon heeft aangevallen... Naar eigen zeggen gaat het om infrastructuur van Hezbollah en aanvallen om Israëlische grondtroepen te beschermen. Ook zegt het leger dat het installaties bombardeert waarmee militanten van Hezbollah aanvallen op Israël uitvoeren. Dat Israël doelen in Libanon blijft aanvallen bedreigt, en mo bedreigt een mogelijk bestand tussen Iran en de VS. Iran heeft gezegd dat het geen langdurig bestand wil afspreken zolang Israël niet stopt met de aanvallen op Libanon. In Oekraïne is vanmiddag eens tijdelijk staakt het vuren ingegaan. Moskou en Kiev hebben afgesproken dat de oorlog tot en met morgen wordt gepauzeerd vanwege orthodox Pasen. Afgelopen nacht waren er nog luchtaanvallen over en weer. Zo werd in de havenstad Odessa twee mensen gedood door een Russische drone-aanval. Rusland zegt dat er de afgelopen nacht bijna 100 Oekraïnse drones werden neergehaald.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 Entertainment for you. Je komt thuis, schoenen uit. Laat die dag maar uit je huid. Strijk neer op de bank, kom maar. Wij doen de rest wel voor je aan. Van vijf tot zeven, vaste prik. De klok tikt richting zaterdag, Kick. De week valt weg, jij zet hem uit. Hier begint jouw gouden luid. Je weekend in een storm. Ja Zaterdag! Zo, nou, dat was je dan. De tune, Entertainment for You. En dat allemaal in de tweede uur van Entertainment for You. En dat allemaal tot uh, de klokken van 7 uur. En vanaf de tolweg 10 Mijn naam is uh, Fred Heij. Ik zou zeggen een hele goede avond. En als je zit te eten, ja, eet smakelijk. En uh, als je hebt gegeten, dat het u wel mogen bekomen. We gaan uh, verder met Henk Wijngaard en hoe die zomer was. Gaan we naar uh, Henk uh, Dissel. Ja, daar hebben we het over. Stap voor uh, stap. En dat een of uur. Welkom, goedenavond. Mijn naam is Wette Stap voor stap, stap ik je kant op. Twijfelachtig kom je dichterbij. Ik zoek voorzichtig naar de juiste woorden. Een knipoog en je lacht naar Onder mijn voeten plots verdwijnt. Als houden van bestaat moet hier het zijn. Ik zie wat je denkt. Ik zie wat je. Volachtig, kom je dichterbij? Ik zoek voorzichtig naar de juiste woorden. Een knipo. En... Dat was je dan stap voor stap en allemaal gezongen door Henk Dissel. En uh, ja, helemaal vanuit uh, Zandvoort. Hey, hey uh, we gaan uh, een, uh, een lekkere gouden oude draaien. En uh, ja, ik heb even eventjes uh, zitten spitten in, uh, in de database. En uh, ja, daar kwam uh, Koos Albers naar voren. En uh, hij had over, mijn naam staat nog steeds op de deur. Het is de maan. Maar zo verloop ik door onze straat. Dan moet ik even blijven staan. Want op de deur daar staat nog steeds mijn naam. Mijn naam staat nog steeds op de deur. Wat is er toch met ons gebeurd? We Ik kreeg gewoon waar ik vloe. Mijn naam staat nog steeds op de deur. Wat is er toch met ons gebeurd? Ik weet er ging bij ons veel fout. maar elke dag leef ik nog steeds voor jou. Ik sta en fluit de regen, zag je na? Dan is het net of ik je stem mag Maar even laten, loop ik maar weer door. Mijn naam staat er nog steeds op de deur. Wat is er toch met ons gebeurd? Misschien Ik kreeg de mond waar ik op Mijn naam staat nog op de deur. Wat is er de dag met Ik weet, er ging mij onveel Maar elke dag leef ik nog steeds voor jou. Maar elke dag ik nog steeds ja, dat was hier dan lekker lekkere gaan houden, Koos Alberts. En uh, ja, mijn naam staat nog steeds op de deur. En in the name of love is ze onderweg naar jou, Mickey van de. Nee, Mickey van Wijk, zo moet ik het zeggen. <laughs> Goedenavond. <laughs> Goedenavond. Ja, ja, zo is het toch? Ik bedoel, ja, uh, in The Name of Love, de uh, Voice, he? Ja, die heb ik inderdaad gezongen bij mijn uh, auditie, bij de Voice. Ja. ja. En uh, nu een eigen zingel onderweg naar jou? Ja, klopt. Die is nu net iets langer dan anderhalve maand geleden uitgebracht. Ja. En sinds uh, langere tijd weer uh, muziek uitgebracht. Dus uh, ja. Ja, dus je bent lekker bezig. Ja dat, uh, ja, dat kun je wel zeggen op zich. Ja, want uh, we werken hiernaast. Um, op dit moment niet. Op dit moment is het echt alleen muziek. Ah, oké. Okay. En uh, nou ja, dan heb je, kun je daar in ieder geval volledig op stoorten, zeg maar. Dat klopt, ja. Ik heb wel eens nog iets uh, naast gedaan. Maar voor nu, uh, momenteel, treed ik ook wel op. Dus uh, ja. dan uh, doe ik dat voornamelijk. Ah, oké. Okay. Hey, en uh, nou ja, uh, hoe, ga, hoe gaat het verder uh, met jou en de muziek natuurlijk? Ja, best wel goed. Ik uh, heb het idee dat ik nu weer even een soort van nieuwe... Uh, uh, nieuwe feiten met mijn muziek. En uh, ik zit natuurlijk bij Bronx van Wesley Bronkhorst. Ja. Het label. En uh, daarin heb ik het idee dat ik echt wel uh, kan groeien als artiest. En ik heb een heel leuk team om me heen. Dus uh, dat gaat eigenlijk alleen maar uh, steeds beter. Ja, dat nou, is een geschikt, uh, geschikte vriend Wesley natuurlijk. Ja. Dus dat, uh, ja. nee, dat, dat, uh, dat gaat goed komen. Ik hoop het. Ja, nou ja, als, natuurlijk wel. Hey, uh, ja. ja, want uh, er zit meer in het vat. Waar ben je mee bezig? Uh, zeker. Ja, we zijn nu druk bezig met muziek maken. En een uh, volgende uh, single ligt eventueel ook al klaar. Dus we zijn uh, druk aan het uh, werken en aan het schrijven en muziek maken. In de hoop uh, dat ik gewoon lekker veel muziek kan uitbrengen aan komend jaar. Ja, want uh, ga, gaat die uitkomen uh, van de zomer of uh, lente? Ik denk misschien nog wel voor de zomer dat er een, uh, dat er een nieuwe single komt. Ah, oké. Okay, nog net uh, zeg maar tussen ja, lente en zomer. Uh, ja, ja. ja, dat is een beetje het idee, maar je weet natuurlijk nooit hoe het loopt. En eerst nog maar even met deze single uh, nog even wat extra promo's maken en alles. Ja. En dan uh, na een tijdje zullen we vast, uh, vast doorgaan uh, naar de volgende single. Ja, en dan uh, ben je hier in de studio? Of uh... Uh, of ik bij jullie langskom? Ja. Dat, dat lijkt me hartstikke gezellig. Ja, toch? Dat kunnen we zeker afspreken. Met, met, met een nieuwe single? Ja, ja. Nou, bij deze. Nou, super. Dan, uh, dan hoor je het uh, van, uh, van Dennis, ja, denk ik, uh, dus dat kunnen... uh, nummer, de volgende nummer uitkomt. Ja, dan moet je even uh, gewoon kortsluiten met Dennis en dan uh, komt het goed. Nou, super. hey en um, heb jij eigen site al? Of, uh... Ja, je kunt uh, eigenlijk via Bronx uh, bronxinfo.bronxmusic, als ik het uit mijn hoofd ja vind, maar in ieder geval... Via Bronx hebben we een website waar ik op sta. En ik heb ook mijn eigen website nog. En voor de rest post ik veel op Instagram en TikTok. Ja, je eigen website is gewoon Mickey van Wijk? Ja. Gewoon ja. aan elkaar, hè? Ja. En dan .nl? Ja. -nl ik weet het eigenlijk oh. heel slecht. het <laughs> helemaal uit mijn hoofd. Maar het ah. zal waarschijnlijk wel.nl zijn. In ieder geval, als je, als je beide... Kom komen te ervoor zelf, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Hé, <laughs> hey, en... Um, ja. TikTok... Social media, doe je daar, doe je daar nog wat? Uh, ik post uh, best wel regelmatig zandvideo's op Insta en TikTok... of gewoon uh, optredens van alles. Dus op uh, Instagram en TikTok ben ik, uh, ben ik zeker actief. Ah, oké. Okay. Dus, uh, dus uh, TikTok uh, gaan we gewoon eventjes afspitten... en dan uh, komen we jou regelmatig ja. tegen. Ja, dus als iemand uh, mij in de gaten wil houden... dan kun je me via Mickey van Wijk op uh, Instagram en TikTok uh, volgen... Ja, en het, uh, en het boeken eventueel, uh, gaat uh, allemaal via Facebook en dergelijke of uh, via Bronx? Uh... Uh, het, uh, het boeken gaat via Bronx. Ah, okay. Info at Bronx. Ze ah, okay. dus zijn ook te vinden op, uh, op, uh, op Instagram, maar ook uh, op uh, internet als je hun eventueel zou uh, intypen. Uh, dus ja. Ja, en als ze er niet uitkomen, dan uh, moeten ze gewoon eventjes uh, Wesley Bronkhorst. Uh, uh, ja. Eh, dan, dan komt het vanzelf goed. Even weg, Lee, een sturen. Nou, dat gaat goed komen. Hé, Mickey, dan, ja, ik zou zeggen, kondig jij je eigen single aan en dan gaan wij hem draaien. Helemaal goed, superleuk. Nou, hier kom ik, Mickey van Wijk, met onderweg naar jou. Hé, Mickey, dankjewel en een heel goed weekend. Dankjewel, jij ook. En tot de volgende ronde, hè? Tot de volgende keer. Hé, dankjewel, goed weekend, Hoi, hoi. Ik ken je nu, ze een paar Dat was het dan Mickey van Wijk. En dat uh, met onderweg naar jou. Haai, nieuwe single. En uh, ja, volg er gewoon uh, via Bronx. En uh, dat gaat helemaal goed komen. Hé, hey, um, wij gaan uh, nog een plaatje draaien van um, Wolter Kroes. Ja, Wolter Kroes. Dat lijkt me wel een leuke, dol en dronken. Ik zou zeggen, blijf erbij. Tot 7 uur entertainment view. En dat met ondergetekende ik Fred hij. Hey. Telefoon in zijn hand zegt tegen zijn vrouw: Waarom kom je niet hier? Schuif je werk aan de kant. De grote verhalen van de man met de hoed. Hij leeft in een wereld vol vrouwen en geld, maar niemand weet. Wat. Zelfe meiden vallen binnen en alles is goed. Elke meid, elke vent maakt niet uit wie je bent. Of je de top hebt bereikt, of hoe diep je bent gezonken. Wij hebben het glas op elkaar en de wacht dol en drogen. Op de rand van de zit een stel zo verliefd. Ze kijkt in zijn ogen, haar lippen gaan mee op de mooiste muziek. En in de hoek staat een dame met een oude meneer. Hij was bijna vergeten hoe mooi het ooit was, maar nu wist niet het weer. Later en water, we vergeten de tijd. Iedereen mag hier anders zijn, iedereen is gelijk. Ja, la, la,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 Ik hoop dat iedereen dat ziet. Waar hij dan niet voor lief? En dat allemaal van André Hazels junior. Wij gaan naar Frankrijk behouden. En hebben over Oen door stress.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 Zo vergeet je gewoon al je zorgen. Leef vandaag en denk nog niet aan morgen. Het is niet altijd rozengeur Geef geeft het leven toch een kleur? Waar de wereld je oog bent. Er is overal wel wat. En dan weer dat niemand weet wat vandaag We zijn een ondoorstreis en dat allemaal van Frans Bauer. En wij gaan eventjes terug in de tijd, de jaren 80, met Glenn Madeiros en Long and Lasting Love. Lasting love, well, long and lasting love is what I always dreamed of, and when I De oude een long and lasting love. Glenn Medeiros hier bij ZFM Zandvoort Radio. En wij gaan verder naar onze zuidenbuur En dat doen we met Dana Winner. En uh, zij hebben het over, wil je bij me blijven? Wil je bij me blijven? Ga je met me mee? Ik wil met je leven, een leven voor ons twee. Wil je bij me blijven, me binnen elke dag. Verdrinken in jouw liefde, van je dromen elke nacht. Ik wil met je mee. Dat was ze dan, onze blonde zuidenbuur. Dana Winner. En eh, wil je bij me blijven? En eh, wij gaan naar Frank van Eten. En hij het over een huisje op Wielen. En blijven lekker bij. We gaan zo eventjes bellen met eh, Rob Wallen over zijn nieuwe single. Als is naar een van gitaar en hoor, Dan maak me dat zo blij. Want ik weet nog heel goed waar ik ben geboren.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 Zo'n huisje waar ik geboren ben Een plek waar ik wat centen kan De mooiste tijd in mijn leven had een huisje op Wielen, Frank van net hier. En dat allemaal vanaf uh, de tolweg hierna in Zandvoort. Is dit uh, entertainment view? En aan de telefoon hebben wij Rob van On. Rob, een hele goede avond. Goedenavond, hallo. Goedenavond, hoe is het? Super, ja. Vandaan ook? Ja, nou ja, het regent. Ja, ook. Ja, helaas. Nee, het zonnetje laat ons in de steek vandaag. Helaas, ja. maar goed. Uh, we hebben een paar mooie dagen achter de rug. Dat sowieso. Dat wel, ja. Zeker. Ja, toch? Hey, uh, hoe, ja. Uh, jouw single komt terug. Ja, het komt terug. Ja, dat is een uh, singel. Uh, dat is een liedje van de voortuig uit 1977. Een koffer. Ja. Ja, ik, ik had even een kikker in de keel. Sorry, uh, Rob. <laughs> dat is uh, nog vet van mijn tijd. <laughs> ja, ja. Hey, maar, uh, ja. Een koffer dus. Yes. Uh, uh, van destijds. En, en welke <coughs> koffer was dat? Uh, dat was een koffer van de voortakker. Dan uh, kom terug. Oké. Okay. En uh, dat, is, dat is nog een hele tijd geleden, ja. Ja, 1977. Dan, uh, toen was ik er nog niet. <laughs> <laughs> ja, ik wel, maar... Hé, <laughs> hey, maar... Uh, ja, zo, hoe, hoe dat zo? Want uh, ja, is dat de muziek die je aanspreekt, of...? Nou, sowieso. Uh, de, de piratenmuziek, daar ben ik mee opgegroeid. En ja. uh, met mijn vader ik de grote piratenzender en ja, vandaar dat ik al die uh, nummers ook leuk vind en mee heb gekregen. Ja. En het nummer zijn eigenlijk een beetje ontstaan, omdat ik vorig jaar op een Hollandse avond moest zingen. En in de pauze werd het nummer gedraaid van de voertuig. En iedereen die uh, zong het luidkeels mee. En het nummer kende ik al en ik dacht van, ja, daar moet ik wat mee gaan doen. Ja. En uh, ja, zo het. Oké, okay. ja, wat, uh, ja, nou ja uh, hey, wij zijn ook uh, ooit begonnen als, als piraat natuurlijk. En, uh, ja, nu zijn we een uh, stapje hoger al uh, 36 jaar geleden. Dus, ja. Ja, dus ja. Uh, uh, yeah. Weet je, het is uh, weinig Nederlandstalig uh, uh, uh, van, van, van die tijd uh, wordt er nog gedraaid eigenlijk. Ja, klopt. Er zijn he hele enkele online zenders die, die je daarvoor nog, uh, nog kan uh, bemachtigen. Maar uh, ja, jij hebt hem in een nieuw jasje gestoken en uh, anno uh, 2026 ervan gemaakt. Yes. En uh, is, is dat iets wat je uh, vaker terug gaat laten komen? Of? Uh, nou ja, een volgende single dat, uh, wordt natuurlijk, uh, gaat natuurlijk ook een koffer worden. En dat wordt ook wel een piraten van vroeger. Ja. Dus we, we blijven een beetje in dezelfde stijl zitten. Oké. Okay. Ik, uh, ik wil altijd wel dat het een beetje, een beetje op het traditioneel lijkt. En wel met de hele dag sound. Ja. En dan met een vrolijke carillon erin, maar het origineel moet eigenlijk niet verdwijnen, zeg maar. Nee, nee, nee. Dat vind ik altijd het mooie van, van de covers, dat je. Ja, soms hoor je nummers die je, die je eigenlijk al, nou ja, wat ik zeg, hè, tig jaar niet meer gehoord hebt. Ja. En, en, en ja, die je vroeger gewoon vaker hoorde, omdat je, ja, je had natuurlijk heel veel piratenzenders destijds. En uh, ja, daar hoorde je eigenlijk dat, dat soort muziek, hè. Ja, mooi is natuurlijk uh, als ik ooit als ik mijn eigen nummer komt. Dat, uh, dat is natuurlijk het allermootje, je eigen nummer. Maar, uh, ja, ja, dat is, ja uh, goed. Er zijn wat koffers nog. Ja, ja maar goed. Uh, daarom zeg ik, koffers zijn leuk om, om, om ja, toch nog eventjes onder de aandacht te brengen... dat uh, deze nummers toch ook nog bestaan uh, uit destijds. En dat het ja. nog, uh, ja, nu nog leeft eigenlijk. Ja, het leeft wel, zeker. Hé, hey, en uh, het volgende koffertje zit, zit in de... In de mannen, zeg maar. Ja. Eh, eh, wat gaat dat? Een beetje uptemperatuur? Of... Uh, ja, dat gaat een leuk tempo eigenlijk. Uh, ja, ik kan er nog niet te veel over kwijt, maar uh, het is een beetje hetzelfde stijl als, uh, als de laatste twee nummers. Oké, okay, oké. Okay. Uh, alles in het leven en komt terug. Aha. En dat, uh, dat gebeurt uh, rond, de, rond de zomer, of? Ja, ik denk of, uh, in juni dan uh, ga ik naar de studio van Arion Veneman toe en dan uh, gaan we het nummer in zingen. Ah, oké. Okay. Hopelijk gaan we dit jaar nog uitbrengen. Ja, dan uh, sowieso uh, verwacht ik dat het een zomersnummertje uh, een wordt. Ja, we moeten uh, gewoon even de juiste datum voor uh, verzinnen. En dan... ja. Hopelijk komt die. Ah, oké. Okay. <laughs> hey, en uh, waar kunnen ze jouw volgen op? Uh, als de mensen naar social media gaan, naar, uh, naar Facebook of Instagram... en zoeken op Rob Vallon, dan kom ik waarschijnlijk bovenaan te starten. En dan kunnen ze me toevoegen. Ja, dat, uh, dus Facebook is ook... Uh, uh, noem je dat? Uh, voor de boekingen en dergelijke? Uh, ja, ja, daar staat mijn dossier nummer ook op. Uh, er staan wel flyers en posters op. En zo kunnen ze eigenlijk wel met mij in contact komen of een berichtje sturen. Ja, en, en TikTok, doe je daar nog wat mee? Of? TikTok? Nou, niet echt mee. Ik heb het wel, maar uh, ik vind het niet uh, zoveel op. Ah, oké. Okay, nou. En anders moet je gewoon even iemand optrommelen die daar heel veel verstand van heeft? Ja, dat zou kunnen, ja. <laughs> ja, en die doet dat gewoon eventjes snel voor je in elkaar zetten en dan komt het allemaal voor goed. Ja. hey maar um, eigen site heb je? Nee, ik heb geen eigen site. Uh, ik doe alles eigenlijk een beetje op social media. Ah, oké. Okay. En, en gaat die er wel komen? Of, uh? Dat weet ik niet. Dat ligt me niet in de planning eigenlijk. Ah, oké. Okay. Nou, ook daar moet je dus iemand voor vinden. Ja, daarom. Ik wil een professioneler worden. Nou ja, maar doe je hiernaast nog wat, Rob? Of... Ik heb een uh, fulltime baan. Ik werk in een uh, magazijn de farmaceutische wereld. En, uh, dat is gewoon 40 uur baan. Nou ja, welkom. Oh, ja. <laughs> is een uh, mooie wereld, logistiek. Ja, is een, uh, het is een andere wereld. Dus. Totaal anders. Zeker. Ja. Hey, maar uh, ja, niet, niet oninteressant, laat ik het zo zeggen. Nee, zeker. Hé, hey, en uh, nou ja, wat. Uh, Kijk hoor, uh, YouTube, uh, daar sta je ook op, hè? Ja, op YouTube staan eigenlijk uh, alle singles van mij wel op, en, uh, met Clip en Al. En op Spotify kunnen mensen me vinden. Dan uh, komen ze een heel eind. Ah, oké. Okay. Nou, dan uh, rest mij de vraag, Rob, uh, om, uh, om jouw single zelf aan te kondigen. Helemaal goed. Hallo allemaal, ik ben Rob Verlon en hier is mijn nieuwe single Kom Terug. Hey Rob, dankjewel en dan uh, wens ik jou een heel goed weekend. Ja, veel plezier. Veel ja, handen. jij ook en uh, tot de volgende ronde. Ja, hartelijk bedankt. Hey, dankjewel man. Kom hoi hoi. Hoi hoi. Kom terug bij me weer. Kom terug en plaats me niet meer. Zonder jou is mijn leven. Dat weet ik heel zeker, ik blijf je steeds trouw Al heb je me zoveel verdriet aangedaan Mijn hart zal voor jou steeds blijven slaan Kom Als je dan Rob vallen en uh, komt terug getiteld. Hey, um, ja we gaan nog een, een verzoekplaatje draaien. en Dat is uh, van Miranda uit Rotterdam. Je willen graag horen een plaatje die goede oude tijd van Ronald Reinhardt. Ik vraag je om vriendschap... Ik vraag je om warmte, ik vraag je om steun, zoals een vriend moet zijn. Ik vraag je om vertrouwen, om gewoon van mij te houden. Ik vraag je toch niet meer, dan alleen jezelf te zijn. Denk aan al die mooie jaren, dat wij samen waren. Deel de lieve leed, en keer op keer, elk geheim Zoveel overwonnen, samen zoveel gezien Het was een vriendschap, zoals die hoort te zijn blij of gewoon een herinnering Zelf geheim. Maar wat overbleef was enkel pijn Jij verraadde mijn woorden, al mijn woorden van trouw Terwijl je beloofde dat je je mond houden zou Wat betekent dan vriendschap, vriendschap voor jou Ach, laat me maar, maar, je bent alles behalve trouw. Ik mis zo vaak die goede oude tijd. Die tijd waarin we nog gelukkig waren. Een kind dat lacht, dat maakte me blij. Of gewoon een herinnering die we voor altijd zullen bewaren? Ik mis zo zoveel... Aangevraagd door Miranda om Ronald, Reinhard en die goede oude tijd. We gaan nog een plaatje draaien en die is aangevraagd door Jeroen. Jeroen, leuk dat je luistert. Helaas gaan we naar huis. <laughs> ja, back to the en uh, aqua. M&M was just a snack And Michael Jackson's skin was Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. Ik wens u allen een fijn weekend. En eh, volgende week zijn we een dagje vrij... maar NZT view eh, draait sowieso non-stop natuurlijk. Dus ik zou zeggen, tot over twee weken. En ik zou zeggen, geniet ervan. Dit is ZFM.